8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. De Jager op één lijn met Van Rompuy over begrotingsdiscipline. In Heerlen is begonnen met de sloop van een deel van het winkelcentrum. En Nederlander bezuinigt niet op goede doelen. Minister De Jager denkt dat in de EU meer begrotingsdiscipline is af te dwingen... zonder het Europees verdrag aan te passen. Hij is op dat punt eens met EU-president Van Rompuy.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 Gistermiddag waren er in Athene rellen bij demonstraties tegen de regering. In Heerlen is begonnen met de sloop van een deel van het winkelcentrum het loon. Tien winkels en een deel van de parkeergarage worden afgebroken... omdat de grond eronder is verzakt. Het hele winkelcentrum en de flat erboven werden vorige week ontruimd... nadat de verzakking was ontdekt. Omdat er in compartimenten is gebouwd... hoeft maar een deel van het complex te worden afgebroken. Volgens planning kunnen de winkels die gespaard blijven... op 23 december hun deuren weer openen. Het winkelcentrum in Heerlen dateert uit de jaren 60. De oorzaak van de verzakking is nog steeds niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de mijnbouw in het gebied. Een grote brand heeft in het centrum van Kampen twee winkels in de as gelegd. Het vuur ontstond in een schoenenwinkel aan de Oude Straat. Sloeg over naar een kledingzaak. Korps uit de wijde omgeving hielpen met blussen.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 De westenwind is fors aan zee, hard tot stormachtig. Het wordt zo'n 7 graden vandaag. Morgen eerst droog, later bewolkt en regen met opnieuw veel wind. ANWB verkeersinformatie: Buien en veel wind en daardoor een stuk drukkere ochtendspits dan normaal op woensdag. Ruim 100 kilometer meer dan het gemiddelde. Het is druk in de Randstad. Veel dagelijkse files zijn twee keer zo lang als normaal. Opvallende zaken. De A2 Maastricht richting Eindhoven. 10 kilometer vanaf Nederweert tot Leendep. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer open. Op de A2 vanaf Eindhoven naar Utrecht heel veel vertraging. 16 kilometer vanaf de afrits in Michelsgestel tot Waardenburg. Gebeurde daar vanochtend een ongeluk. Bij Waardenburg is de linkerrijstrok nog dicht. Verkeer kan omrijden vanaf Knoopend Empel. en rijdt dan om via Waalwijk over de A59 en de A27. Vanuit Utrecht naar Den bos staat er 6 kilometer tussen Beest en Waardenburg. Op de A7 hoorn richting Zaandam over dik 14 kilometer langs rijden tussen Avenhoorn en Zaandam. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte staat er 9 kilometer bij de Thomassentunnel. Er was een vrachtauto te hoog en daardoor is de Thomassentunnel tijdelijk dicht. Sparen met een vaste hoge rente? Zet je geld zes maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25% rente.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 Kijk op blue.nl. Het NOS Radio In Journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Sloop van een deel van het winkelcentrum in Heerlen is begonnen. Mark-Robin Visser is daarbij. En Bram Schilham is bij de klimaattop in Durban, waar met een wereldwijd klimaatakkoord... al lang geen rekening meer wordt gehouden. Op de eurotop die morgen begint... wordt wel degelijk gerekend op resultaat. Volgens minister De Jager van Financiën zal het ook wel moeten. Brussel moet extra bevoegdheden krijgen om ervoor te zorgen... dat het nooit meer zo kan ontsporen zoals nu is geweest. En EU-president Van Rompuy probeert die bevoegdheden te regelen... zonder al te veel gedoe. Ja, en daarmee lijkt hij er wat andere ideeën op na te houden... over de, hoe de eurocrisis te bezweren... dan de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. We hebben correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Uh, Chris, wat wil Van Rompuy dan wel? Nou ja, ze zijn het erover eens dat er veel moet gebeuren... maar de vraag is hoe snel en hoe slim gaan we dat regelen? En daar zijn ze het inderdaad nog niet helemaal over eens. is natuurlijk ook nog niet uh, zo gek. 27 landen zijn op dit moment onder wel hoge druk met elkaar in gesprek... over de vraag van hoe gaan we die crisis nou eindelijk eens een keer oplossen. Niemand weet het nog uh, hoe precies dat moet. Maar inderdaad, er is hoop. We hebben een EU-voorzitter, een EU-president van Rompuy. Hij heeft een werkstuk geschreven dat heet... Towards a Stronger Economic Union... Op weg naar een sterke economische unie. Het is een interim rapportje, dus let op. Er kan nog van alles aan gaan veranderen. Er kan nog heel veel over geruzied worden. Maar uh, deze Van Rompuy heeft zich de afgelopen weken echt suf gebeld. Overal had je natuurlijk Herman aan de lijn met de grote vraag... wat wil de regeringsleider van het land wat die belt? Nou eigenlijk, uh, zien zij het zit om een grote verdragswijziging door te voeren? Dat is de vraag die natuurlijk overal voor ligt. En ik denk dat heel veel leiders van de EU-landen zich achter de oren hebben gekrapt... en hebben gezegd, nou, dat verdrag gaan wijzigen. We hebben gezien hoe dat de vorige keer ging. Dat duurde een jaar of negen. Laten we eens kijken of er wat anders kan. En dat ligt dus nu eigenlijk voor. Een alternatief, snel en slim. En is dat um, alternatief dan heel veel anders uh, dan hetgeen Merkel en Sarkozy voorstellen? Uh, nee, eigenlijk niet. De essentie van wat Frankrijk en Duitsland willen, is dat je eindelijk gaat regelen in Europa dat iedereen zich aan de regels houdt. Mm -hmm. Een klein of geen begrotingstekort en een kleine staatsschuld, dat zou een hoop schelen. Wat, wat daarbij nieuw is, is dat je het ook moet kunnen afdwingen. En dat je sancties moet kunnen opleggen als, als een land zich niet aan de regels houdt. En, en Van Rompuy heeft nu uh, bedacht en uitgewerkt dat je dat kunt regelen door het Europees verdrag een beetje intact te laten, maar wel een protocol te wijzigen. Met een kleine wijziging kun je dat snel regelen. Je hoeft niet naar alle landen voor ratificatie te gaan. Denk nog maar eens aan de referenda in Ierland, Nederland, Frankrijk... wat zo moeizaam was bij die vorige verdragswijziging. Dat hoeft dan allemaal niet. Je kunt gewoon hier in Brussel regelen... dat je een protocolletje toevoegt aan dat verdrag. Dat leg je voor aan het Europese parlement en klaar is de zaak. En dan heb je het in het voorjaar gewoon geregeld. Ja, maar dan wat minder grondig in het belang van de haast? Ja, ja, haast hebben ze. Want let, let ook op, hè, dit gaat over verdragswijziging en over regels voor de toekomst. Daarmee heb je de huidige crisis niet opgelost. Nee. Hè? Je, moet, je moet echt de, de beurzen op dit moment ook geruststellen. Dat je weer kunt investeren in, in Europese landen. En dat dat zeker en veilig is. Dus ze hebben het ook nog eens echt over heel andere dingen. Uh, over de noodfondsen bijvoorbeeld. Die, die firewall die moet worden gebouwd. Er wordt nu zelfs gedacht aan noodfondsstapeling. Hou je vast, we hebben natuurlijk gewoon een oud noodfonds. Daar zit uh, 440 miljard euro in. Ondertussen wordt er gebouwd aan een nieuw permanent noodfonds. Daar waren we al mee bezig. Dat zou in 2013 pas klaar zijn. En het nieuwe plan, wat hier nu een beetje rondzinkt, is om dat nieuwe noodfonds veel eerder al over een paar maanden in te laten gaan. En te laten bestaan naast het oude noodfonds. Tel je het allemaal lekker bij elkaar op. je laat ook het internationaal monetair fonds nog eens helpen. En dan heb je echt vele. Honderden, zo niet duizend, miljard euro om de euro overeind te houden. En dat zou echt moeten helpen, is het idee. Oké, okay, ja, dan heb je wel wat slagkracht. Hè? En, en de eurobonds, het gezamenlijk in Europa financieren van schulden... zien we dat nog terug op de top, denk je? Nou ja, Merkel en Sarkozy, als je ze op hun woord gelooft, niet hè. Die hebben gezegd, dat is niet de oplossing, gaan we het niet doen... is een belachelijk, ridicuul idee. Maar dit belachelijke, ridicule idee ligt toch weer voor... in dit werkstuk van Van Rompuy. Hij noemt ze niet letterlijk, maar heeft het wel... over het gezamenlijk financieren van de Europese schuld. Nou ja, dat is in essentie die eurobonds. Hij zegt, dat kan wel als je het goed regelt. Je zou kunnen denken aan een groep landen die gezamenlijk afspreekt... wij zijn bereid om echt een economische unie te gaan vormen. En die landen gaan dus echt samenwerken... als het gaat over sociale zekerheid, hè? Pensioenen, werkgelegenheid. en ook over belastingheffing trouwens. Dus dat is nogal gevoelig. Maar dat is al een kleine zon groep, Chris? Dat zou bijvoorbeeld een kleinere groep zijn... met landen die zin hebben en die vertrouwen hebben in elkaar... en die een kopgroep kunnen vormen. Misschien alle landen met de euro, zonder Groot-Brittannië... en alle andere landen die geen euro hebben. Dan zou je een groep kunnen vormen om echt in Economische Unie te gaan. En dan kun je gezamenlijk je schuld financieren. Dat zou leiden tot erg veel vertrouwen... van de internationale financiële markten in die euro. En dat zou ook weer een optie zijn die toch weer donderdag en vrijdag op tafel ligt. Maar ja, het, het gaat over zo'n vergaande samenwerking. Je kunt je voorstellen, dat duurt in Europa lang. Dus is het echt wel een langere termijn optie. Goed, helder. Chris Ossendorf in Brussel, dank je. Nou, minister, de jager van Financiën zit wel op de lijn van Van Rompuy. Hoorden we eerder al vanochtend. En dus ook op de lijn van Sarkozy en uiteraard op de lijn van Merkel. Maar eh, hij en premier Rutte hebben natuurlijk ook nog wel Nederlandse belangen te verdedigen. De belangrijkste gedoogpartner in eigen land is niet Geert Wilders en zijn PVV. Als het over de euro gaat, is dat de Partij van de Arbeid. En PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk wil dat de euro snel het vertrouwen terugwint. Nou ja, we, we hebben elke keer weer de top der toppen. En, maar nu is het langzamerhand zo dat eigenlijk de hele wereld wel ziet dat er nu echt, echt knopen moeten worden doorgehakt. Waardoor ja, de wereld ervan overtuigd is dat de eurozone eh, niet, niet uit elkaar gaat vallen... Je ziet dat de rentes op al die landen in Zuid-Europa steeds weer verder omhoog lopen. Um, dus ja, nu moet er echt een uh, groot, groot, groot geschut komen. Ja, de financiële markten die geloven zelfs Nederland amper meer. Het vertrouwen in Nederland is minder geworden, zegt een belangrijk ratingbureau. Ja, in de hele eurozone. En dan, daar hoort Nederland ook bij. En, en daarom, ja, ik denk dat je er niet aan ontkomt... is dat de Europese Centrale Bank um, in ieder geval niet gestoord wordt... Uh, ontmoedigd wordt om, om, om stevig door te gaan met het uh, opkopen van staatspapier. Als de markt dat weet, dan hoeft het... gekker, dat is een interessante paradox, dan hoeft het ook minder te gebeuren. Hè, want dan weet iedereen van uh, dit is gewoon safe. En tegelijkertijd moeten er dan maatregelen worden genomen... om te zorgen dat landen zoals Italië... Uh, ja, hun eigen financiën op orde brengen. Dan hebben Merkel en Sarkozy gezegd... er moeten meer bevoegdheden naar Brussel. Ja, kan dat zomaar? Gaat u daar zomaar mee akkoord? We nou, willen in ieder geval precies weten welke bevoegdheden. Ik denk dat het toezicht op de begrotingen dat het inderdaad verstandig is om te doen. Maar het, het luistert heel nauw waarover dan wel en niet die bevoegdheden over gaan. Over... Ja, wat, wat is voor u onacceptabel? Nou ja, ik wil niet dat Brussel zich gaat bemoeien met andere zaken zoals hoe wij hier ons pensioenstelsel geregeld hebben. Ik vind soms al dat we, als het gaat over de omroep of over woningbouwverenigingen, dat, dat we heel erg aan, de, aan banden worden gelegd op Brussel. Dus dat, dat moet niet meer worden. U steunt tot nu toe het kabinet. Ja, wanneer zegt u nee? We steunen niet het kabinet, maar we steunen het programma om de, de euro overeind te houden. Dat is het belang van de Nederlandse burgers. Um, maar uh, ja, nu zien we Merkel en Sarkozy komen... en een voorstel voor een nieuw verdrag. Ja, dan wil ik wel even precies weten wat moet erin komen te staan. Wat mij betreft moet dat niet alleen maar zijn uh, bezuinigen op de overheidsfinanciën. Want dan zouden we in feite de beginselprogramma van de VVD... tot grondwet voor Europa maken. En dat gaan, wij niet, uh, dat gaan we niet doen. Dus als dat gaat gebeuren... Ik ben er best voor streng begrotingstoezicht. Maar dan moet er in dat verdrag ook helder zijn... dat we bijvoorbeeld de financiële markten nu eens gaan aanpakken. Dat hele rijtje, dat kent u. De bonus, het speculeren met spaargeld van mensen, et cetera. Want dat is onderliggend wat die crisis voor zaak. En als uh, Rutte en de Jager dat niet met u regelen, wat doet u dan? Nou, wat doet u dan? Ik, ik, ik, dat is in eerste instantie aan de regering. Kijk, dat hele idee van een nieuw verdrag... dat heb ik gisteravond op het journaal gezien. En ik hoop dat Rutte en de Jager dat ook gezien hebben. Want voorlopig weten we nog helemaal van niks. Van de Partij van de Arbeid en Peter Blok sprak met hem. Een wereldwijd klimaatverdrag. Nou, dat lijkt er niet te komen in Durban. En de vraag is dan, wat wordt er daar wel opgelost? Wordt er zo meer over. Eerst naar Kees Kwaks met een redelijk ochtendspitsen, Kees. Een herfstachtig weer levert een hele dikke ochtendspits op. Er staat nu 250 kilometer. Dat is dik 100 kilometer meer dan normaal op woensdag. Um, al die dagelijkse files die er staan door het weken de Randstad, die zijn twee keer zo lang. En heel lang is die op de A2, vanaf Eindhoven naar Utrecht. Dan gebeurde vanochtend een aanrijding. Twee rijstroken waren lange tijd afgesloten. Dat is niet meer zo, alle rijstroken zijn weer open. Maar er staat nog wel 17 kilometer. Dat begint bij de afrit in michels En De kop staat zo'n beetje bij Waardenburg. Wie daar niet in wil aansluiten, kan beter omrijden vanaf Knoopend Empel. Dan rijdt dan om naar Utrecht via Waalwijk over de A59 en de A27. De andere lange files op de A7 hoort richting Zaandam staat bij Zaandam 11 kilometer, ook opvallend de A27 Preda richting Gorkum, 12 kilometer voor de brug bij Gorkum. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Heerlen is begonnen met de sloop van een deel van het winkelcentrum, het Loon. Mark Robin Visser was bij de eerste demontagewerkzaamheden. Ik heb een helm op, maar ik blijf toch maar dicht bij meneer Belen, want uh, die weet waar ik kan staan en waar ik niet kan staan... Ah, hier is het heel veilig. En we zien nog een hek voor ons zelfs. Ja. Het is wel een hek binnen een hek, maar we kunnen het gewoon goed Voldoende kijken. hekken. Uh, u bent natuurlijk ook voorbereid op pers en uh, andere belangstellenden die vandaag hier komen kijken. Uh, ja, maar daar staan die hekken die voor. Die hekken staan gewoon echt voor de veiligheid van iedereen. En, uh, uh, kijk, wat wij dus doen is, uh, we hebben op elk scenario wat zeg maar, zou kunnen gebeuren, hebben we op geanticipeerd op voorhand. Uh, je, voor zoveel je het kunt weten. Ja. En, uh, nou, we hebben net nog even wat overleg gevoerd met de AI. Hè? De arbeidsinspectie uh, is hier ook aanwezig. En de brandweer en uh, iedereen. En uh, nou, we zetten vast een nevel erop. Uh, van, uh, mochten wat... Uh, waternevel. Wat waternevel. Het regent nu ook een beetje. Dus, uh, ja. Ja, we gaan nu beginnen. Dus, nou, water uh, geen gebrek. Nee, dat mocht voor mij wel iets <laughs> minder op dit moment. Er staat een kraan klaar. Uh, wat gaat die doen? Nou, deze kraan uh, die gaat uh, zeg maar, uh, net voor het bordje... Uh, de kledingwinkel uh, daar? De kledingwinkel daar, ja. Daar gaat die uh, zeg maar naar binnen. Uh, aan de binnenkant, als we zeg maar nu voorbij het bordje zouden kunnen kijken, dan heeft Ballas Nedam een wand in het gebouw gezet. En uh, uh, uh, uh, er zijn installateurs die hebben de leidingen afgekapt... die zeg maar door het gebouw heen liepen. Ja. Dus we zijn zeg maar, de afgelopen twee dagen volgas bezig geweest... met het afkappen van de gebouwen. En Ballas Nederland heeft direct een wand in het uh, gebouw gezet... dat als wij straks klaar zijn, he, de, de, sleuf, de, de, de opening tussen de twee gebouwen hebben... U gaat, een opening, u gaat ja. eigenlijk twee gebouwen creëren? Ja, u gaat, twee een, met een gaat stamin, ze scheiden? Ja, we gaan met een stamin uh, twee gebouwen creëren. En dat doen we, dat als er nog, nog wat gebeurt en er gaat iets zakken... dat het gebouw niet meegetrokken kan worden. En daarom hebben we het al, heeft Ballas Nederland we al een wand ingezet dat we straks het gebouw al klaar hebben snap je dat we niet meer wat hoeven te doen nou het gaat beginnen hè ja het gaat nu even beginnen ik bedoel uh, voor ons uh, en dan nou 14 moment. dagen knippen uh, wij hopen natuurlijk korter maar ze uh, kunnen dat uh, maximaal twee, 14 dagen ja daar gebeurt het Mark Robin Visser is het indrukwekkend ja ja nou, het is inderdaad het is een heel dramatisch gezicht. De muren worden eigenlijk opengeknipt. En ik zag net gewoon volle kledingrekken met truien en blousen eraan. Die vallen gewoon naar buiten. Meneer de plaatburgemeester, dat is wel een dramatisch beeld. Het is ook een dramatisch beeld. Normaal natuurlijk bij een sloop is een uitgeleefd doodspand. En hier ga je een levend pand slopen. eigenlijk wat dinsdagochtend of dinsdagavond de poorten dicht deed. Als we gewoon naar een gewone winkeldag. En na die gewone winkeldag. Is er geen winkeldag mee gekomen en dat is heel raar. Ja. Het is heel ingrijpend voor de bewoners van die flat, van heren ook en voor de winkeliers. Wij staan hier nu in een bouw. Containertje. Ze schuilen voor de harde regen. Dit is een container. Nou, sorry, een container. Ja, inderdaad. Waar hier de demonteurs, de slopers hun pakken aantrekken. Want het is een heel, een heel team. Ik heb vanmorgen met de sloper gesproken. Er wordt met alles rekening gehouden, hè, burgemeester. Ja, er is een heel veiligheidsplan gemaakt. Want we hebben ook gezegd, we willen een gecontroleerde slopen, We willen geen spontane instorting. Maar die gecontroleerde sloop, zoals we dat genoemd hebben, moet ook veilig gebeuren. En dat betekent dat we ze met mannenmacht hebben gewerkt aan een plan het hele weekend door. We hebben het gecontroleerd, de arbeidsinspectie controleert het ook. Want veiligheid staat voorop. Veiligheid hebben we vanaf het begin gezegd. We willen geen risico's oplopen. En ook zeker nu het gesloopt geworden is, moet je dat volhouden. Want ja, je kunt je toch niet voorstellen dat hier iets mis gaan. Dat is een drama zo midden in de stad, midden tussen die bouw. En dus ben ik heel blij dat de slopers gekwalificeerd, aan alle kanten ervaring, dat ze dat op een goede manier kunnen. Ja, u heeft uw pak inmiddels aan, u bent er klaar voor. We gaan dit normaal voor je. Wat, wat gaat u doen? Wat is uw taak? Beetje toezicht houden. U gaat toezicht houden. Ja, dat iedereen het goed doet. Dat doen wij, dat doe ik ook samen met de burgemeester. We houden samen toezicht. Meneer De Plaar, uh, het is hier ook een heel circus met, met pers. Er lopen hier wel 20, 30 journalisten met cameramensen rond. Ja, het is heel bijzonder, maar het is natuurlijk ook echt iets, het is iets, onnatuur, het is iets onnatuurlijks. Omdat je een bestaand winkelcentrum van het ene op het andere moment uh, moet gaan slopen. Vanuit veiligheidsreden. En ook misschien wel, ja, wat, wat is nu exact de reden? Ja, de grond is aan het bewegen. Maar wat is nou weer de oorzaak van die bewegende grond? Dat maakt het denk ik ook allemaal zoiets wat dat mensen denken... wat is hier een hele aan de gang? Maar ik hoop één ding, dat als dit achter de rug is... dat al die media gewoon weer terugkomen naar Heerlen... om te genieten van die andere mooie dingen die we hier in de stad hebben. Burgemeester De Pla, van? Wat was het ook alweer? Ja, van Heerlen. Dank u wel en succes vandaag. Ja, dank u. Dus wij houden de sloop, of moet ik zeggen demontage... van de winkels in Heerlen voor u in de gaten. Blijf luisteren. Gaan we naar Durban, naar de klimaattop. Daar vervliegt de hoop dat er vrijdag een klinkend resultaat wordt geboekt. Volgens VN-chef Ban Ki-moon is een nieuw wereldwijd klimaatverdrag op dit moment onhaalbaar. Met specifieke vragen over de top in Durban kunt u terecht bij onze verslaggever Bram Schilham. Zo wil Dico Boekel weten of de houding van Japan is veranderd. Na het kernongeluk in Fukushima en de daaropvolgende discussie over kernenergie. Dit is het Afrikaanse paviljoen. Twee mannen in tijgervellen. We heten de gasten daar welkom met hun getrommel. En zo heeft elk land zijn eigen plekje hier op het grote terrein in Durban. Dus even op zoek naar het Japanse hoofdkwartier. Dit is Mauritanië. Namibië. En dit is Japan. Een klein, klein hokje. En vier mensen zitten op de grond rond de papieren. Yes, no, Dr. Mitsuru Osaki. Yes, Je you. You're from Hokkaido University. Yeah. The, I'm niet sure, but what to say the, what say, after Fukushima. Na het ongeluk in Fukushima, zegt de Japanse professor, is kernenergie uit de gratie geraakt. De bevolking wil echt overschakelen op nieuwe energiebronnen: zon, wind en biomassa. To into the energies, which de en windmills... ...en so ook de biomass... ...is heel belangrijk voor nieuwe energieën. Dit is de ruimte voor de schrijvende pers... ...honderden journalisten achter hun... Uh, ...laptops en beeldschermen... Ja, ...en daar zit een groepje wat er wel uitziet... ...als... ...Japanse journalisten. Uh, Mijn naam is Hajime Eguchi... Japanese news, newspaper... ...Mainichi Shinbu... ...nuclear... Het kernongeluk heeft vooral de binnenlandse discussie op gang gebracht. De internationale houding is ongewijzigd, zegt deze Japanse correspondent. Nou, Dan maar even vragen aan iemand die de onderhandelingen van heel dichtbij volgt. Bas Eikhout zit in de delegatie van het Europese parlement. Ja, hoe zit dat met Japan? Ze zijn eigenlijk niet echt aanwezig. Waar ze zich voorgaande jaren nog wel ambitieus op stelden of heel actief... Ja, merk je gewoon, Japan heeft nu gezegd, we gaan niet door met een vervolg op het Kyoto-protocol. Daar doen we niet aan mee. En we zijn nu eigenlijk vooral binnenlands bezig. En op het, ja, het mondiale platform doen we even gewoon niet mee. En nou, waarom zouden ze dat dan niet willen? Wat, wat zit er dan in de weg? Nou, twee dingen. De eerste is gewoon puur de energie. Uh, ze hebben natuurlijk een flinke klap gekregen, hun economie ook. Uh, ze moeten echt opbouwen, dus dat... Ja, ze hebben eigenlijk gezegd, we gaan ons hele energiesysteem anders doen. Meer duurzaam, meer op besparing inzetten. Ja, dat, dat merk je gewoon. We zijn even binnen, binnenlands bezig. Ander is ook gewoon geld. Hier wordt natuurlijk veel gevraagd om uh, vanuit de rijke landen, de arme landen te steunen. Ja, op dit moment heeft Japan gewoon ook niets te bieden. Dus ja, daar kunnen ze ook eigenlijk heel weinig doen. Heeft het er ook mee te maken dat als zij minder met kernenergie gaan doen... dat ze misschien toch meer fossiele brandstoffen moeten gebruiken... en ja, dus ook moeilijker zitten bij het uh, aangaan van verplichtingen... Dat is misschien alleen op de korte termijn, want ze hebben juist hun eigen doelen hebben ze scherper neergezet. En ze hebben gezegd, van wij willen juist nu naar duurzaam en veel inzet op energiebesparing. Dus ze kiezen juist zelf voor een hele duurzame route. Alleen daar hebben ze gewoon tijd voor nodig en dat kost heel veel energie om die omslag te maken. En dan merk je gewoon dat ze nu even terughoudend zijn om dan op een mondiaal platform nieuwe beloftes te doen. Kortom, Japan is even niet thuis. Japan is er, maar daar is het wel mee gezegd. Bram Schilham bericht vanuit Durban. En heeft u zelf vragen over de klimaattop? Dan kunt u ze stellen via vragenoverdurban.nos.nl nog even naar Ajax, want de club kent veel tegenslag... in de aanloop naar de belangrijke Champions League-wedstrijd... tegen Real Madrid. Ajax plaatst zich voor de achtste finales... als het Olympique Lyon achter zich houdt in de groep. Maar ja, tegen het al geplaatste Real Madrid... kan verdediger Toby al de wereld niet meespelen. Hij raakte geblesseerd aan zijn hemstring tijdens een training. Frank de Boer zal dat probleem moeten gaan oplossen. We gaan niet met die man in ieder geval spelen. Dus ik zal er eentje neer posteren.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 Begrotingsdiscipline in de EU makkelijk te regelen en kwart toezichthouders in de zorg verdient meer dan eigen norm. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Minister De Jager denkt dat in de EU meer begrotingsdiscipline is af te dwingen zonder het Europees verdrag aan te passen. EU-president Van Rompuy zei gisteren al dat het relatief makkelijk kan worden ingevoerd. De Jager vindt snelheid in de aanpak van de eurocrisis belangrijk.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 Een op de vier toezichthouders in de zorg verdient meer dan de norm die de eigen beroepsvereniging heeft vastgesteld. Zeggen onderzoekers van het vakblad Skipper. Bij de grote instellingen krijgen 151 toezichthouders betaald boven de norm van 10.000 euro per jaar. En 27 voorzitters van een raad van toezicht meer dan de afgesproken 15.000 euro. Onderzoeker Philip van der Poel. Je kunt dan denken aan bedragen in de orde van 20.000 tot 30.000 euro per jaar. De vraag is natuurlijk, wat staat daar tegenover? Uh, in de regel vergaderen toezichthouders zo'n vijf tot zes keer per jaar. Dus in dat opzicht zou het royaal zijn. Bedrag dat toezichthouders bij de honderd grootste zorginstellingen samen verdienen... is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld naar zes miljoen euro. En dat is volgens Van der Poel moeilijk te verkopen. Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat in de afgelopen twee jaar... waarin die verdubbeling is terug te zien, dat de zorg twee keer complexer is geworden... of dat toezichthouders twee keer meer zijn gaan vergaderen... Dus in dat opzicht is verdubbeling niet zo goed te plaatsen. En het is nu des te meer opmerkelijk als je bedenkt dat het plaatsvindt... in een sector waarin werknemers de broekering moeten aanhalen... Ja. en ziekenhuizen moeten bezuinigen. Amsterdamse instellingen als het OLVG, Cordaan, het Sint-Lucas-Andreas-ziekenhuis... en het VMC geven het meeste uit aan toezicht. Een man uit Australië is door een rechtbank in Saoedi-Arabië... veroordeeld tot 500 zweepslagen en een jaar cel wegens schotslastering. De man maakte in november de pelgrimstocht naar Mekka... En werd gearresteerd omdat hij volgelingen van de profeet Mohammed zou hebben beledigd. De zoon van de Australiër vreest dat hij de honderde zweepslagen niet overleeft. Well, it's a pretty bad situation and he is in a pretty bad health condition so I like we have to get him out soon before they like the 500 lashes. No that would kill him. De Australische ambassadeur heeft bij de Saudische autoriteit om clemency gevraagd.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 Vrijdag waait de westenwind opnieuw stevig door... en maken de kustgebieden kans op storm. Het weekend verloopt rustiger en een stuk frisser. ANWB-verkeersinformatie. Dik 300 kilometer file. twee keer zoveel als normaal op woensdag. Slechte weer is daarvoor een groot deel de oorzaak van. Lange files komt u tegen op de A2 Maastricht-Eindhoven... bij de afwit Valkenswaard, 15 kilometer. De start van de file bij Nederweert. De nasleep van een ongeluk toch altijd op de A2 Eindhoven richting Utrecht... 15 kilometer vanaf de afrit sint michels tot Zalt-Bommel. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda veel vertraging... zowel op de hoofd als op de parallelbaan. Vanaf knopend de Bregseplein tot knooppunt Ridderkerk 12 kilometer. Op de parallelbaan is de rechte rijstok dicht bij Rotterdam-Fijenoord. Op de A27 Breda-Gorkum. Vanaf knopend Hoogpolder langzaam rijden tot aan de brug bij Gorkum... over ruim 14 kilometer... Op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam een aanrijding bij knooppunt Burgerveen. vielen rijden vanaf Noordwijkerhout, afrit Noordwijkerhout. En bij Burgerveen is de linkerrijstrook dicht. Op de A59 ten slotte vanaf Os naar knooppunt Zonzeel... staat tussen Waalwijk en knooppunt Hoopolder 10 kilometer. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Over precies twee weken, 21 december, kwart voor twee... vertrekt André Kuipers richting Ruimte, richting Internationaal Ruimtestation. Hij wordt dan samen met twee andere astronauten gelanceerd... vanaf de Russische raketlaceerbasis Baikonur in Kazachstan. Daar gaan we over praten met hoogleraar ruimtevaarttechniek... aan de TU Delft, Boudewijn Ambrosius. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt dat een, um, een veilige reis... Daar ga ik er wel van uit, ja. De Russische lanceerraketten die hebben ze bewezen ontzettend betrouwbaar te zijn. Alhoewel er inderdaad naast een klein uh, incident was. Ja. Met een onbemand voertuig. Ja, en het is allemaal oud, hè? Het is oud, maar daardoor ook heel erg betrouwbaar. Ik denk dat die Russische draagraket Soyuz uh, een van de meest betrouwbare raketten ter wereld is. Mm, want, hoe weten we dat? In het verleden is de Russische uh, overheid nog niet schuiter geweest met informatie over het programma. Is dat nu anders? Op dit moment leven we in een heel ander tijdperk. In de tijd van de Koude Oorlog was het allemaal giswerk. Foto's waren beschikbaar, informatie heel indirect. Tegenwoordig is alles openbaar. Je kan de lancering bijwonen. Um, en uh, ja, er wordt samengewerkt, dus men deelt ook een hoop informatie. Dus dat is duidelijk een uh, omslag. Dat heeft plaats hoe is plaatsgevonden. Hoe is de staat... Um... De huidige staat van de Russische ruimtevaart, is er wel voldoende geld voor? Blijven ze wel aan het ontwikkelen? Ja, dat geld is waarschijnlijk denk ik, het minste probleem. Hun budget is uh, niet zo groot als dat van NASA, maar uh, toch aanzienlijk. Uh, maar het grote probleem is dat na de Koude Oorlog is de Russische ruimtevaartindustrie... eigenlijk een beetje ingestort, omdat er toen geen geld was, en ook geen leiding. En daardoor is er een hele generatie uh, technici is eigenlijk uh, verloren geraakt de mensen die ervaring hadden zijn naar het bedrijfsleven gegaan... er is geen aanvulling van onderaf gekomen. Dus er zitten nu alleen maar hele oude, ervaren mensen... en hele jonge, onervaren mensen. En daardoor ja, vinden ze af en toe het wiel opnieuw uit... en uh, ja, gaat er ook wel eens wat mis, meer mis. Oké, okay. en, en ja, het is lastig om daar een beeld van te krijgen... Hè, hoe groot bijvoorbeeld het Russische budget is... als je het nou vergelijkt met bijvoorbeeld uh, Amerika of China? Nou Uit de openbare informatiebronnen blijkt dat het ongeveer 3,8 miljard nou moet ik even het midden houden, euro of dollar zijn, maar ik dacht euro's. Mm -hmm. Nou, vergelijk dat met het ESA-budget van ongeveer 6 miljard. En dan uh, het Amerikaanse budget in dollars ongeveer 19, dus dat zou iets van 15 miljard... Euro zijn. Hmm, en toch vertrouwt u er nog op, begrijp ik dat het allemaal <laughs> goed gaat vandaag. De... Nou ja, de ambitie van het Russische ruimtevaartprogramma is uh, duidelijk veel minder groot dan dat van de M Amerikanen. Dus uh, ze beperken zich eigenlijk tot uh, dit soort lanceringen... naar het ruimtestation waar ze ook uh, geld voor krijgen. Um, ze lanceren commercieel, uh, satellieten, communicatiesatellieten... En dat is eigenlijk, en wat ongetwijfeld ook spionage maar dat uh, doet uh, Amerika ook. Maar dat is eigenlijk een beetje hun programma. Er zit niet echt een enorme visie achter... van uh, wij willen, zoals de Amerikanen, naar de planetuïde of naar Mars. Het is een heel beperkt programma. En daardoor vindt er weinig ontwikkeling plaats. Gebruikt men uh, de oude spullen van vroeger nog steeds. Maar ja, die, hebben, die zijn zo goed uitgetest dat die heel betrouwbaar geworden zijn. Ja. En, en dat gebrek aan de ambitie. U zegt, ze doen het dus voor het geld op het ogenblik. Daarom houden ze dit in stand. Ja, nou, ze hebben dus een, een, een noodzakelijk programma. Hè, net zoals Europa en Amerikanen eh, hebben ze ook communicatiesatellieten, navigatiesatellieten, weersatellieten. Dus dat hè, is de basis van hun programma. Uh, maar een verdere echte grote wetenschappelijke ambitie bijvoorbeeld is er niet te ontdekken. Ik weet niks van maan, toekomstige nee. maanvluchten. Um, en je hoort er ook niks over. Nee, dus geen ambitie to go where no man has gone before. <laughs> exact. Die zijn er niet, maar misschien moeten we dan, we, we in het Westen, de Amerikanen... ook wel eens gaan kijken naar China bijvoorbeeld. Hè? Want daar zijn de ambities dan nog wel, die zijn volop aan het ontwikkelen. Ja, die zijn een enorme inhaalslag aan het maken. Um, ze kunnen inmiddels wat de Amerikanen-Russen ook kunnen. Dat hebben ze laatst gedemonstreerd... En, uh, miniatuur uh, ruimtestation gelanceerd... en daar uh, volautomatisch een uh, voertuig aan gekoppeld. Wat overigens heel erg lijkt op die Russische Soyuz waar Kuipers mee omhoog gaat. En ze kunnen het dus inmiddels allemaal. En die hebben wel een ambitie, die hebben wel een, een, een target... om 2020 uh, op de maan te zijn, 2025 bemand. Dus daar zit toch een heel uh, ja, grotere... Doelstelling achter. Even um, weer wat kleiner naar ja. André Kuipers zelf. Die vertrekt dus over twee weken. We zeiden het net al. Dat, dat, dat, hoe belangrijk vindt u zijn missie? Ja, um, wat is belangrijk? Uh, het Ruimtestation is, is gemaakt om onderzoek te doen. En uh, Kuipers is, uh, heeft gedemonstreerd, want hij heeft al een keer gevlogen daar uh, heel bedreven in te zijn en heel bevlogen in te zijn... Het is voor Nederland natuurlijk ontzettend uniek dat uh, hij als tweede Nederlander mee mag. Want dat is maar aan heel weinig mensen gegeven die naar het ruimtestation mogen vliegen. Um, en ik hoop dus dat daarmee ook een beetje de belangstelling uh, in Nederland voor techniek, ruimtevaart, uh, techniek in het algemeen uh, weer een beetje. Ah, een meer beetje studenten belageren. voor u, meneer Ambrosius? Nou, die hebben we genoeg. Hoor. Oh ja? We hebben eerder te veel dan te weinig. Oké, okay. kijk eens aan. Dank dat u ons even te woord wilde staan, Boudewijn Ambrosius. Heel graag gedaan. Hoogleraar ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Bijna kwart voor negen u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een Syrische filmmaker deed gisteren tijdens een festival in Amsterdam een opmerkelijke oproep. Edwin van der Saar moet zich het lot aantrekken van Abdel Basset Saroud. En Saroud is de keeper van het Syrische nationale elftal onder de 23 jaar. Maar op dit moment is hij vooral een van de voortrekkers van het verzet tegen het Syrische regime. Verslaggever Roep Pau sprak erover met de filmmaker Osama Mohammed... die groot bewonderaar blijkt te zijn van van der Saar.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 Ze willen graag het 28ste lid worden van de Europese Unie. Kroatië wil heel graag toetreden. Maar ja, of zijn alle voorwaarden voldoen? Daar hoort u zo meer over. Eerst naar Kees Kwaks voor de Verkeersinformatie. Kees, Een hele drukke ochtendspits is het geworden, Lara. Staat nu nog altijd dik 300 kilometer. Nou, normaal gesproken zijn wij hem eigenlijk nu aan het afbouwen. Maar het zal allemaal wat langer duren dan normaal vanochtend. De langste file is nu op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederwert en Alfred Waard 15 kilometer. Vanaf Eindhoven naar Utrecht, 16 kilometer... tussen sint michels en Zaltbommel. Op de A27 Breda-Gorkum, 15 kilometer voor de brug bij Gorkum. En op de A44 vanaf Den Haag naar Amsterdam. Een aanrijding bij Knopenburger Veen. Het levert 9 kilometer file op vanaf Warmond. En de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Van verbazing naar verwachting. Met die leus presenteerde de Rabobank wielerploeg zich aan het publiek. Qua renners veranderde er de deze winter niet veel. Sprinter Mark Renshaw is de enige die overkwam van een andere ploeg. Verslaggever Steven Dalenwoud was bij de presentatie en hoorde de bekende namen. Tom Lezer, Bauke Mollema en Dennis van Winden. En zo volgde er...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 Dan, dan merk ik aan de resultaten als ze we weer een, een progressie boeken. dan zit iedereen, kan hij dat ook? Ja, ik denk bijvoorbeeld aan het, uh, het mooie sprintwerk van de Mollema. Dat wisten we van tevoren niet dat hij zo mooi zeg maar, teweeg kon stellen in, um, in de Vuelta. Nou ja, daar verbaast iedereen zich over. maar het jaar erop uh, is dat de verwachting. Want hij kan het uh, dus. Ja. En ik denk dat nu de talenten, de jonge jongens hebben laten zien dat ze het aan kunnen. Dat ze het, het wedstrijdniveau aan kunnen, professioneel niveau, ze kunnen winnen.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 Als je, nou, als je toevallig daar voorbij komt, rond een uur of vier... dan zou ik wel leuk vinden als je daar zou stoppen. Mijn oma die wordt op die dag 101. Maar goed, dus heeft er heeft helemaal niets met het programma van doen. Dat dus stond ook niet in de instructies uh, zoals... En Bram Tankingsmond viel wagenwijd open... bij het horen van van verbazing naar verwachting. De, de, Kun je dat weghalen? Van verbazing naar verwachting. zei Harold Kneebel in zijn speech. Um, ja, kijk, dat, dat zit natuurlijk in het feit dat bijvoorbeeld twee jonge jongens... Uh...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 Maar misschien zegt hij is het ook wel goed dat er wat meer verwacht wordt. Ook misschien vanuit Knebel, vanuit de leiding van de ploeg. Nou ja, dat, ik, wat hij zo over aangeeft, zijn ja, basis naar verwachting, is dus dat het ook inderdaad daadwerkelijk verwacht wordt. En uh, ja. Even.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 Ja, dat, dat, is, dat is dus eigenlijk weer afwachten hoe dat dit loopt. Maar ik denk, denk dat het heel goed is. Het mag best wel, best wel, dat is ook wat er heel vaak vanuit de pers wordt, uh, wordt gezegd... en uh, in de media wordt genoemd, ook vanuit de mensen misschien wel, er moet, er moet eens met de vuist op tafel geslagen worden. Nou, dat is een beetje wat, wat ook misschien wel uh, een beetje bedoeld wordt. En uh, dat, dat, mag, dat mag best. Wat was de vraag ook alweer? Bram Tandekink aan Steven Dahlenboud, onze verslaggever. Het is uh, acht minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Kroatië ondertekent deze week het toetredingsverdrag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 Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Nou, dat schot van Verdot is hier. Ajax Real Madrid. Met een hakje die netwaardig aangegeven van de linkerkant. kan beetje gedrukt de vriendbal Laag 1-1. Nee. De Champions League. NOS langs de lijn. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.